Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. pda CDA-prominent en oud-minister Kees Veerman vindt dat zijn partij moet overwegen de gedoogconstructie met de PVV op te zeggen. In brandpunt zei Veerman dat de PVDA en D66 betere gedoogpartners zouden zijn. Veerman vindt het verkeerd dat de CDA-bewindslieden Leers en Bleker onlangs uitspraken moesten toelichten en intrekken om geschillen met Geert Wilders bij te leggen. Veerman was van het begin af aan tegen samenwerking met de PVV. François Hollande is voor de Franse socialisten volgend jaar de kandidaat bij de presidentsverkiezingen. Bij de voorverkiezingen won hij vanavond van zijn tegenstander Martine Aubry. Die gaf na het tellen van de helft van de stemmen haar nederlaag toe. Ze zei dat ze Hollande volledig zal steunen... om ervoor te zorgen dat hij over zeven maanden president van Frankrijk is. President Obama heeft in Washington een monument ingewijd voor Martin Luther King. Het staat op de National Mall, waar veel andere gedenktekens staan...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 Like you do, you do. Just pop back and listen yeah. Se che non senza mai pensare che come roccia io ritorno a te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi. Lo sai bene che Come als je cielo in fiamme heb ik geleerd. En toen heb ik een hai mai fatto niente, solo per. Hai sfidato il vento, un rato mai diviso il cuore stesso, pagato il riscommesso, dietro a questa. We leven het ritme van Zandvoort voor. Oh, op internet: www.zfmzandvoort.nl. Twee. I turn up. Sheets and he I'll keep you in my mind the way you make love so Thank <laughs> you. 9. <laughs>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 Om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. Ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan ook ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maak een kregen van mijn moeder. Van mijn moeder dus van mij.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 we gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. draag. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar een vrede van moeder. Van mijn moeder, dus van mij. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar ik van moeder. Van mijn moeder, dus van mij, dus van mij, dus van mij. Dus van mij. Got my soldiers capture me, hold the hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my. With your love, love, wrap me up, yum, with your love and hold wrap me up, yum.